Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het vannacht voor zover bekend rustig gebleven. Op rechtstreekse beelden is te zien dat op het Centrale Plein nog altijd barricades in brand staan... maar ongeregeldheden zijn er niet. President Janukovic verklaarde gisteravond dat hij met de oppositie een bestand is overeengekomen... en dat er onderhandelingen komen over beëindiging van het geweld. Zeker één leider van een oppositiebeweging bevestigt dat er een bestand is...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 Bij een overval op een supermarkt in Roermond zijn schoten gelost. Tegen sluitingstijd kwamen gisteravond twee overvallers... met bivakmutsen de winkel binnen en eisten geld. Ze bedreigden het personeel en losten een aantal schoten. Ze gingen er op een scooter vandoor. Het is volgens de politie nog niet duidelijk... of de daders iets hebben buitgemaakt. Bij de overval in Roermond is niemand gewond geraakt. Het weer nog, vandaag bewolkt en regen of motregen. In het oosten eerst nog wat zon en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Choice. Victims of ambition But when I hear your voice I know that I must be with you Hold you once again This is departing En deze jongen zat ooit bij TNCC. Graham Goldsman, je hoorde met Any Day Nou, en dat is van een album van hem dat vorig jaar verscheen onder de titel Love and Work. Goedemorgen allemaal en welkom. Welkom bij De Nacht Klinkt Anders. Na deze aflevering zijn er nog 50 aan van De Nacht Klinkt Anders. En dan uh, gaat de stekker uit. En dan hoor je op dit tijd op, op deze zender hele andere dingen. Maar zover zijn we nog niet. Eerst nog even genieten van uh, muziek. Die je doorgaans niet zo vaak op de Nederlandse radio hoort, waarvan Graham Goldman dan een aardig voorbeeld was. Want dat was een albumtrek. Een albumtrek stuur je niet meer zo vaak. <lacht> Zodoende dus. Wat hoor je verder in de duur? Je krijgt drie chansons op een rijtje en van nou, wat zou ik zeggen tien of half zes tot ongeveer zes uur besteed ik aandacht aan uh, achtergrondkoortjes in de popmuziek achtergrondkoortjes die heel belangrijk zijn, maar degenen die uh, in die koortjes staan, die bleven dan vaak volledig anoniem. Ik laat een paar bijzondere platen horen met uh, achtergrondkoortjes die in die platen wel heel belangrijk zijn. De artiest die je nu laat horen, die komt binnenkort naar Nederland. Alfa Blondie. Die komt naar Groningen toe. En naar Dordrecht. de protection pour toutes les générations je dis sans exception je ne suis pas un donneur de leçons c'est une question de protection pour toutes les générations et cela sans exception vous, vous là Le vous vous est là, Waka, waka quand il n'y a pas de danger. Le vous, vous Waka Waka, I say protect your Fuzela. Don't let HIV take your life. Protect your Fuzela. You got to be broke. You your Fufuzela. Your fufuzela. <laughs> Before HIV takes your life. Or his life takes a line Kusters, ongeluk. Maar tegenwoordig werkt hij vooral vanuit Frankrijk en hij komt naar Nederland toe en aan mei zal er plaatsvinden. Hij gaat optreden op 14 mei in de Oosterpoort in Groningen. Donderdag 15 mei in Bibelot in Dordrecht. En dinsdag 13 mei, dan begint hij zijn tournee. Dan staat hij in Paradiso, Amsterdam. En wat ik er zei, donderdag 15 mee in Bibelot in Dordrecht. En daar doen ze leuke dingen in, dat uh, Bibelot in Dordrecht. Want ze kan je bijvoorbeeld zaterdag gaan kijken naar de Ierse band Clannet. Zaterdag te vinden zijn in Bibelot, in Dordrecht en in maart. Dan gaan ze ook nog op een aantal andere locaties in Nederland optreden. Bijvoorbeeld 7 maart de Stadschouwburg Haarlem... en in Uden Theater Markant, 8 maart. En dan hebben we ook nog een optreden in Steenwijk... en dat is op zondag 9 maart. 20 februari vandaag. vandaag is het precies 47 jaar geleden dat Kurt Cobain werd geboren. Kurt Cobain, de frontman van Nirvana. 60 jaar geleden werd u dus geboren. Kurt Cobain, 18 november 1993, toevonden in de Verenigde Staten... de opnameplaats van een akoestische optreden voor het muziekstation MTV. Een aflevering in de serie MTV Unplugged. En daar werd ook een cd van gemaakt die heel goed heeft verkocht. The Man Who Sold The World stond er bijvoorbeeld op een David Bowie-hit... Heeft de hitberader gehaald, maar ook About a Girl... wat ik liet horen van Nirvana uit die MTV Unplugged-sessie. En 87 jaar geleden, vandaag 87 jaar geleden... overleed de oud-lid, en dat oud kan je dan dubbel opvatten... Uh, oud-lid van de Buena Vista Social Club. oudlid lid Ibrahim Ferrer. En el café carretero Bien sabrosito le queda Yo a mi guagirita quiero I'm Precies 87 jaar geleden werd hij geboren. Ibrahim Ferrer, die vooral beroemd werd toen hij op een gegeven moment... deel uitmaakte van de Buena Vista Social Club. Ibrahim Ferrer, je hoorde hem hier met een solo-opname. Mitanada Montuka. En die Ibrahim Ferrer, ja, hij leeft helaas niet meer. Hij is in 2005, 6 augustus 2005, op 78-jarige leeftijd overleden. Een Nederlandse band nu met de naam self-employed... Lay down your head on my chest, on my chest. And here, don't you want to? Van Moki zit er onder andere bij Self-Employed, de Self-Employed, nieuwe Nederlandse band. En je kon luisteren naar nummer Flea With Me. En volgende week dan treedt ze op in uh, Utrecht, de 28ste, in de DB's in Utrecht. Het is uh, bijna twee minuten voor half zes op de vroege donderdagochtend hier bij de Vara op Radio 1. In de Nacht ging het anders de hoogste tijd voor de drie chances om een rijtje. Je hebt twee actuele platen. Stromae, de man die de laatste tijd bewierookt, wordt met tal van uh, awards. Afgelopen weekend was het in Frankrijk ook weer dik raak. En de week daarvoor in uh, België. Maar hier eren we hem dan met uh, datgene wat binnenkort in Nederland... een nieuwe single gaat worden. Toe la Mam. Daarvoor hoorde je Andy, hoor, ga je horen uh, Andy Lam met La Dernière Danse. Maar hij is even man... Van het. Gisteren, precies 13 jaar geleden was dat hij op 87-jarige leeftijd overleed. Charles Trenet. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.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 Et je te donne ce poème Oui, je t'aime Dans la joie ou la douleur Douce France Cher pays de mon enfance Bercé de tendres sciences, Je t'ai gardé dans mon cœur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 Onk, oh mijn douze souffrance.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 Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines rêves Facile à dire, je suis nian-nian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 Dan Strooma met dat wat in Nederland nog een single moet gaan worden in België. En in Frankrijk is het al een grote hit wat ik je net liet horen van onze vriend Stroomaai. Stroomaai die dan kon beluisteren met zijn zeer recente succes... dat schuil gaat onder de titel Toe La Mam. Daarvoor hoorde je een andere grote hit uit Frankrijk, La Dernière Danse... van La en Charlton. Dat was een heel oud repertoire... Uit uh, ja, voor, voor repertoire, Charles Trenet, waarvan het gisteren precies 13 jaar geleden was dat hij op 87-jarige leeftijd overleed. Je hoorde hem hier met La douce France. En uh, ja, ja, ja Stromaar. Er is in België weer een uh, nieuwe single uit. En die heet uh, Tafet. Nou, tegen die tijd dat uh, wij dat hier in Nederland hebben. Dan is het al uh, weer herfst, denk ik. <laughs> Stromaar, dus die afgelopen. Uh, weekend in Parijs in het zonnetje werd gezet... in zaal uh, uh, Zenit. Daar kreeg hij uh, drie victoires de la musique. En dat naar aanleiding van dat uh, meest recente album van hem... dat hij net heeft gemaakt. En de andere artiesten die daar in het zonnetje werden gezet waren... Uh, Ademo, jawel, die heeft een oeuvre-award daar gekregen. En Johnny Holiday, die kreeg ook nog een keer een uh, prijs. Alsof hij al niet genoeg prijzen heeft... Dat was dus afgelopen weekend in Parijs, op het Victoire de la musique festival in Zenith, Parijs. Misschien heb je dat nog op de tv gezien, want het werd ook door TV5 en Frans 2 uitgezonden. Goed, ik ga je eventjes... Uh... Laten we weten welke punten, welke aandachtspunten er zijn... dadelijk na het nieuws van zes uur in het Radio 1 Natuurlijk wordt de aandacht geschonken aan de situatie in Kiev. Hoe is het, de toestand op de Oekraïne? De problemen op het spoor, die krijgen natuurlijk de aandacht. En ook uh, sociaal-economisch nieuws, of economisch nieuws... namelijk de overname van Facebook, van WhatsApp. Wat heeft dat allemaal weer te betekenen voor uh, mijn aandelen... Dat allemaal en natuurlijk veel meer dat hoor je straks in het Radio 1-journaal. Tussen 6 en 9 met Marceloost en Frederik de Jong. Hey uh, Herman. Ja. Herman. Ah, hey, hey Heb jij een ander telefoonnummer? Want die probeerde jou te If bellen. You maar... Good love it, Call on me. Ja, maar ik dat zeg ik. Ik probeerde jou te bellen, maar. Good uh... love Call on me. Dat heb ik geprobeerd, maar ik belde, hey Herman, ik belde oh, be right Herman, luister niet, ja. luister Herman. the phone and dial Heb ik hem? Six Ja, four ja, Wil je wel? Dan schrijf ik het even op het nieuwe nummer. Wat was het dan? Ja. Sweet Hagen. Jij ja, wil me ook collen, maar ik moet even het nummer opschrijven. Ik koop mijn ping no Lonely nuts will you. Mocht even. Be alone. Hier heb ik een ping. Oh je cat. Ja, Wat is het nummer? The phone and die. Six three, four, front, niet, zo, niet zo snel helemaal Even three front fast ja. Magna, je gaat dus oh, snel. Live. I'll be right down right just as, soon as I can. And ik you dat en je reks, like <sat> Wat je nou toch? 8 hey, 8 8 wie zijn die lekker wijven And if you need, if you need, you could love and do us so me, die meiden kennen mij nooit Baby is. Zal het die meiden mijn nummer ook geven? Ik wil er ook wel heen. kom right ik wel doen Ik pak op telefoon en bel mijn 6, 3, 4, snel jongens. 6, 3, 4, 5, 7, Wat jullie zingen in Engels? Direct dat hoor ik nou. 6, 3, 4, Ik heb hem. Hei. Hé hey, helemaal! Hey, ja dat koos. helemaal. Ja, maar hij zegt het dus geen. Hey, ik, hey, ik heb voor de gein heb ik even die nummers bij elkaar opgeteld. Ja, het, ja. Is, het is precies eh, 42. <laughs> Kijk, als jij dus 42. 46, 40, 10, 4, ik, 49, 4, ja, dat weet ik. Nee, dan krijg je 42. Nee. Ja, maar je vergeet die 5. Nee. Ja, natuurlijk. Die 5 <laughs> wordt bij die 7. Dat is toch lang, dan kom je toch op 42. Die ja, zit gelijk op 82. Maar, van je toch ja Wat jij wil. Het is jouw number. Oké. Okay. Unieke combinatie, Herman Brood, met André van Duin. André van Duin, die uh, vandaag 67 jaar wordt. Jawel, even bijkomen van een kleine operatieve ingreep die hij daar afgelopen week heeft gehad. André van Duin dus, die jarige is. André van Duin. En dan nu Ramses Shafi met een vrouwenkoortje. Je gaat luisteren naar. Wanda Stellaert, Margriet Eshuis en Marianne Di Giovanni. En het nummer Espresso. Een vrouw met bloemen zoals jij. Je ogen waren angstig en niet dichtbij. Ik stond op springen, ik stond te dringen. En jij zei in het Italiaans termijn. Amore, y amo tanto, amor y te amo tanto, amor y amo tanto. Sta ik op mij en ik zei, en doe die koffie op maar dicht. want één keer komt dat licht, dat je al die tijd bij mij bent blijven slapen. Espresso, capuchin. Zullen we hem noemen? Wat denk jij? Dat jij denkt soms het wordt een zij. Je staat op springen, hij staat te dringen. En jij denkt maar steeds het wordt een zuil. Amore, io ti amo tanto. Amore, io ti amo tanto. Blijf bij mij. En ik zei en doe die shop. Op één keer komt dat licht, dat je al die tijd mij bent, blijven slapen. Espresso, cappuccino, café con pan, café con ideale. café con con amore. Espresso, cappuccino, café con pan, café con Café con Pana, con Amor. Een van de nummers voorkomend op de LP die 1978 uitkwam. De LP Dag en Nacht, je hoorde het nummer Espresso. Met daarin ook de stemmen van Wanda Stellaert, Mariet Eshuis en Marianne Di Giovanni. En die namen van achtergrondzangerissen die blijven doorgaans onvermeld. En naar aanleiding daarvan dat een heleboel achtergrondzangeressen... en ook zangers in de anonimiteit blijven... is er een documentaire gemaakt onder de titel 20 Feet from Stardom. En die documentaire die heeft een Oscar-nominatie. En zondagavond dan is die documentaire te zien op het Belgische canvas. Vanaf ongeveer 11 uur kan je daar naar gaan kijken. Om precies te zijn, 10 minuten over half 11... En dan worden een aantal van die achtergrondzangeressen geïnterviewd. Over niet alleen een zangkuste, maar wat er verder van ze geëist wordt. Ook met betrekking tot kleding en dergelijke. Achtergrondzangeressen en zangers die deels en vaak in de anonimiteit blijven. maar toch een hele belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een plaat. Een plaat die dan uiteindelijk een hele grote hit gaat worden. Hier is bijvoorbeeld zo'n plaat. Joe Cocker, hij werd er beroemd mee, met die cover. Met dat liedje van John Lennon en Paul McCartney. Maar onmisbaar zijn de stemmen die je dadelijk hoort van het dameskoortje.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 Dat ze toch heel anders geklonken was als die eh, dames er niet bij hadden gezongen. With a little help from my friends. Joe Cocker's allereerste hit. Een recente voorbeeld is deze van Anouk: Pretending as always. Look at the ground, it's with lies. When you got lost, I got so lonely. Give it.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 my eyes tight De as always van de album Set Sing Along Songs, een album dat vorig jaar vanavond scheen. verscheen. noeg met een koor. Een zangeres die ook vaak een achtergrondkoor gebruikte: Aretha Franklin, The Sweet Inspirations. met de Sweet Inspirations en wat ik al eerder heb gezegd... het thema achtergrondzangers en achtergrondzangeressen... dat staat centraal in de documentaire Twenty Feet from Stardom. Die is uh, genomineerd voor een Oscar... maar je kan hem aanstaande zondagavond al zien op het Belgische Canvas... vanaf 10 minuten over half elf. En bovendien is er ook nog een herhaling op maandagmiddag half 4. Twenty Feet... Een aanrader ah, inderdaad, die film. Zaterdagavond op Nederland 3. Ik ga nog even door met de tv-tips. Dan kan je kijken naar artiesten die het repertoire van The Beatles cover... en dat heeft dan te maken met het feit dat het afgelopen week 50 jaar geleden was... dat The Beatles voor het eerst op de Amerikaanse tv verschenen. En dan heb ik nog een luistertip. Nee, wel. Want... Dit weekend ga je voor de laatste keer, de allerlaatste keer luisteren naar For The Records. 17 jaar lang bestond het programma met als presentator Mart Smeet. En als producer in eerste instantie Flip van der Ende en later Leo Blokhuis. Dit weekend is de laatste aflevering op Radio 2 in de nacht van zaterdag op zondag van 12 tot 2. En dit was dan de Het anders, nog vijf afleveringen te gaan. Wij spreken elkaar in ieder geval volgende week weer. Mijn naam is Roel tot dan. En dadelijk heb je Marcel Oosten en Frederik de Jong voor het Radio 1 Journaal.